Maar niet veel. Nou, wel, wel genoeg. Het proeven. Yes. Oké, okay, wacht nog Zal het ik mee. deze? Nee. Yes. Zijn voetbalen. Oh, ja. Dat was ja, wel nee. slim. Dat is een verstandige meet ben je ook. Ja. Hé, hey, uh, cheers. Weet je nou nog welke? <laughs> nee. Ik had de uh, zonder kurk. Ja, precies. Ik had de... Ik heb nu in mijn hand een lijnglas met Poderi Bello. Nee. Je weet wel. Voor de mensen thuis. Dit zijn alle mensen. Iedereen is thuis. <laughs> op dit moment. <laughs> Sorry. Ik ben er niet eens bij. <laughs> anyway. Uh, dat is een uh, van de twee wijnen die yeah. vanavond genomen uh, gaat worden. De andere. De andere heet. die Ojo, denk ik. Om Oggio of iets te En dan. Primitivo. Ik denk dat dat de eerste betekent. Yes. De allereerste, Ojo. Nou. Het was heel lekker, maar, maar ja, het leuke van deze avond wordt dat we dus twee wijnen hebben gekregen vanavond ja. en aan ons de taak om uit te vinden welke de dure was en welke de goedkoop was. Ja. We hebben ze gekregen van uh, Caroline Schep, Gerard Zouderwold, als ik het me goed herinner. Yeah. Ik was jarig op dat moment. De herinnering is, is wel vaag, wat vaag. Omdat het zo lang geleden is. Dat is nou, dat is alweer dus dan een half jaar geleden. Ah ja. Al, uh, echt wel best al lang. Maar goed, ja. ik heb dus nu de. Jij hebt de Ocho. En jij hebt de. Ik Bellow Bello, Bello nog iets. Ja. Nou, net steeds. Cheers. Mm. Ja, dat is wijn. Nu meteen die andere fpunten. Oh. Eigenlijk, eigenlijk dan, ja, maar. Nou, dat moet niet... je het ook niet doorslikken, hè? Dan moet je zeg maar met ja, een... getverd. Mond spoelen in het water en dan pas de volgende Maar Waarom zou je wij niet doorslikken? Gewoon omdat je fancy wil doen. Ja. En heel rijk bent. Dat kan rijke mensen doen, ja. Eerst. Oeh, dat is wel anders. Ik ben wel benieuwd of ze nou niet een beetje toch zuur zijn geworden, doordat ze... Ze zijn wel allebei een beetje zuur. Maar misschien is dat wel gewoon de smaak. Ja, of nou, omdat denk... ze een half jaar op elkaar camera hebben gestaan. Nee, maar ik denk echt dat het, dat het wel meevalt, hoor. Want ja. missen het internet, zijn er. Eh, dat, ja. uh, dat je bijna best wel lang kan bewaren. waren. Maar dat geloof ik yes. ook wel. Maar vaak liggen ze dan wel eens in het donker. En dat was nu niet. Ja, oké. Okay. Maar is dat niet waarom wijnflessen zo donker zijn, dus ja, dus zeg maar, ja, dat zichzelf al een beetje gaan dus doen. is met bier ook zo. Ja? Ja. Oh. Zelfs verhaal. Dus dat donkerflesje is groen bruin. Dus zeg maar, van dat spul dat in hele lichte flesjes dat dat zit, dat, dat verdorgt niet. Dat is de chemie. <laughs> ja, er zitten zoveel meuken in. Sorry. Nee, of het is dus gewoon... Een... Ja. Nee, <laughs> moet je gewoon meteen op drinken. <laughs> Moet je gewoon die niet dat, laten. Dat doe je ook wel. Dat, dat is ja, ook, dat ik niet vermaakt. Misschien dat dat ook wel. Ik dat weet Ik Zou ik een keer onderzoek willen doen? Ja, ja sowieso. Ja, dat moet ik. Maar goed, ze dus je in ieder geval anders. Ja. Ik denk uh. dat ik deze lekker vind. Maar... Oké, okay, ik wil echt nog een vlogje doen. Ja, blokje hier. ja doe ik deze. Oké, okay. we moeten echt goed onthouden welke welke is. Dit is de, de. Ja, die heeft een sticker. Oh, okay. Het glas heeft een sticker. Oh. En dit is de. De be below Bello De uh, prima weer. Ja. ja, ik vind deze lekker. Nou, ja, ik ook. Al oh, meer. <laughs> we vinden hetzelfde het lekkers. ze is het niet handig. Oh, mijn fles gaan. <laughs> <laughs> nu weet ik hey. wat we moeten doen. We moeten eerst de, de, de goede opdrinken, En daarna pas doen. Ja, ja, de andere. Precies. Dat's. Of maar, doen we doen het net als Jezus. En we, we bewaren de beste wijnpartnaam. Maar Jezus ging tegen de in. Jezus ging wel een beetje tegen de mossi. Dat... dat kunnen we ook op een short zetten. <laughs> kunnen we hier een shirt van Zodat niemand het begrijpt. Zodat het heel erg onduidelijk Maar welke zou nou de dure zijn en we hebben er Want nu ben ik wel geneigd om te zeggen dat degene die ik lekkerder vind dan de dure is. Ja, maar ik denk ook weer van niet. maar, want dan zullen de, de, de dure wel heel fancy zijn. Dat zal het wel. Dat wel, ja. Oké, okay, maar dan zeg ik: dat is de dure. Dus de bello, via, en jij de ander. Ja, ik denk... En dan ga ik nu opzoeken hoe duur ze waren. Mag jij ik nog... Ik zeggen, zeggen dat ik eigenlijk denk dat ik het fout heb om aan de flessen te zien. Ja, maar dat, dat zou ook wel. misleidend kunnen zijn natuurlijk. Ja, dat is waar. Maar dit is wel, zeg maar, die, uh, die bello Ville, dat was ook met die kurk. Die andere met een zeg ik, Ja, ik weet ook niet. Ja, niet welke van, welke hiervan zeg maar het merknaam is en welke de. Ah, uh, ja. Dit is ook nee. biologisch. Ja, dit is sowieso niet. Ik heb het er weer fout. <laughs> ik nu al meer, ja. niet al meer. Nu al niet meer. Nee. Wine Surger. Dit okay. mm, is een Heb ik nou de lekkere vast? Ja. Ja, yeah. you lucky bastard. Ja. Yeah. Dit is echt een heel verwanderside. Maak ik zag hier 10 euro's aan of zo. Ja, yeah, maar ik. Dat is 10 ja. euro, is dat niet? Nou ja, goed. Dit is bol.com. Zullen we bol.com aanhalen? Want ja. dit is hem, hè? Ja, Toscana. Ja. Niet leverbaar. Ja, daar heb ik geen zakken. Ik wil weten hoe duur die is. Waarom is die niet leverbaar? Nee. Jongens, nu is een belangrijke tijd om wel bij te leveren. <laughs> dat kan ik gewoon nu niet. Ik laat het ook niet zien. Oké, okay, een andere anders gewoon Galago. <coughs> dat is wel een beter idee. Uh, maar terwijl we dit opzoeken. Spelen we een wachtmuziekje af? Nou ja. Oh, nee. uh, hier zie je dit, dit, dit, ongeveer 11 euro. Oké, 11,50. Oké, en die andere? Anderen? Stel dan dat dat de duur is. Hè? Dan oh. hebben we het gewoon alle twee jaar. Dan vinden we die ook allebei vies. Ja, maar dan wil ik wel dat ik voordat ik dat niet koop. Oh, nee, deze is maar 7 euro. Oké. Okay. Nou. Oké, okay, ik heb verloren. Nou moet ik opruimen. Dat moest je altijd jouw kamer. Dat is waar. Hey. Goed. Nice. Oké. Okay. Okay. Uh, nee, maar dan waren nou, we best wel goed in, in ja. mijn proeven blijven. Dat uh, precies. Maar weet je, ik drink het wel gewoon op en dan ben ik daarna een glas voor je. Zo ja. ben ik dan ook wel weer. Ja, precies. <coughs> of hem wel meer alcohol <coughs> ofzo. Ah, dat moet okay. of je ja. minder lekker maken. Ja, ach. Dat is gebeurd. Um, ja. ja. We gaan het vandaag hebben over de zomer. Want het is zomer. Ja. Mochten jullie het nog niet gemerkt hebben. Ik, uh, ik meld minder dan normaal. Als in het zomergevoel is een beetje... Ik heb het gevoel dat het nog steeds mei is. Dat de, stij, dat de tijd gewoon weer ge, stil is gezet. Ja. Niet in mei trouwens. Dat was in, al veel eerder. Maar dan ben jij? In maart. In maart, maart, toch? Ja, in maart. Ja. Vlak voordat we... Nou, het vlak van, maar wel. In het ja. vorige... Opname was voor Before de lockdown, zo Voor alle shit. Ja, ik denk maar, dat ik toen nog het woord corona bijna niet had gehoord. Ja, ja ik, ik ben benieuwd. We kunnen hem zeggen die aflevering. Ik dacht ik behoor, of het nog niet over het, of het ja. al, Nou, wat. volgens mij heb jij, ge, want ik zat trouwens nog even te luisteren, oh, ja. heb jij op het einde waar, ja. aangeraden voor mensen van: hey, stel je hebt, stel, je hebt er meteen heel veel tijd over. Ja. <laughs> Ik, woorden? ik wilde maar die niet per se conspiracy theory maken <laughs> <genuiden> nu, maar ik denk dat Davita het al wist. Maar de, nou ja, goed, was, was, was jij raadde aan. Oh, je moet echt een keer uh, deze video kijken over virussen, en dat ja. is vet interessant. Ja, ja en ik klopt die in lecture-series. Ja, dat klopt jammer. Het echt. Ja, in China. In China, China ja. Maar toen maar, dachten we nog niet. Oh, nee, en ik weet dat Gerard toen. Yeah. Je dat dus klopt, dat, ja, dat klopt, ik slapen. Toen was het echt nog niks aan de hand. Nee. Nee, aan de hand. ik zouden gaan blijven slapen. <laughs> dat is hele leiding, over hoor. Okay, nee, is niet. Oké, okay. oké. Too much information. Nee. Okay. Ja. Ja, maar ik zat wel te denken toen we het daarover hadden net. Dat is zo lang geleden. Maart vorige ja, jaar. Ja, echt. Maar het is in het echt vier maanden geleden of zo. Ja. Maar het voelt echt een jaar. En aan de andere kant heb ik dus het idee dat, gewoon, dat het niet zomer, dat het niet juli is. Hoor. Ja, dat is ook, nou ja, ik denk dat het voor iedereen een beetje, dat ook de vakantie kwam. Met ervan, oh ja, nu is, vacancy, nu is het vakantie, nu zitten we weer, uh, weer Nog, thuis. Nog steeds thuis. Ja, dat, dat thuis. vooral een beetje. En niemand gaat, bijna niemand gaat naar het buitenland. Dus dan het nee. een soort van iets minder feestelijk en minder dergelijke. Ja, voor minder, het, minder contrast ofzo met ja. normaal. Normaal had je heel erg dan je laatste dag studie en dan je laatste tentametje, kom je thuis, trok je een biertje open ja. en was het klaar. Ja, precies ja. En nu, ja, gewoon een beetje. Het kabbelt het een beetje. Bees hetzelfde als ja. wat het al was? Het is toch maar erg. goed, het is wel nog steeds zomer. Mega warm. Ja, maar, nu, nu nou, mee, maar was het was het het wel warm moment geweest. Moment. ja. ja dat was ja. Dat is op zich wel weer. Lekker zomers. Ja. ja, dat dan weer wel. Mm -hmm. Maar, vind je de zomer leuk of niet? Nou, ik hou niet zo van hitte. Dus nee. als het echt warm wordt, als het echt war... warm wordt, zeg maar, warmer of dan wordt, dan vind ik het niet meer leuk. Nee. Dus ja, dat gebeurt alleen maar in de zomer. Dus... Ja, verder. En verder vind ik, ik vind kou echt niet erg. Nee. Zeg maar, maar dan kun je je dan... gewoon tegenkleden. Precies, en dan kun je gewoon niet naar buiten gaan. Like hack. Zo. Make notes. Precies jongens. Hier leer je wel eens wat. Omba mee praat. Lijf nou thuis. Altijd. Slim. Maar yeah. um... <laughs> wat was een hoop hè? je van de winter rond. Oh yeah, you know, ja, Ik Koud vind ik gewoon minder erg. Want dat terug ben ik een beetje beoordeeld tegen de yeah, Ja, precies. Maar ik denk ook dat dat. is wel. Ja, gewoon je yes, vaak vrij en. Ik ga leuke dingen doen. Mm -hmm. ik, denk ik denk dat het maakt dat ja. andere mensen. Ik denk dat ook de meeste mensen de zomer leuker vinden. Dus dan is het ook leuker van iedereen gewoon. Maar ik denk blijven. ook dat mensen de zomer leuker vinden omdat je dan vrij hebt. Maar nou, misschien heb je ook wel vrij omdat het warm ja. Dus het is een beetje een. Kip-ei-verhaal misschien. Maar ja. Nou, ja. snap ik ben dan nog niet naar het strand geweest. Ik ga dat ook niet doen. Nee? Nee. Ik ben daar klaar mee. Ik wil ook gewoon je neus. <laughs> gewoon niet. Gewoon helemaal niet. Nee. Wat is zo erg? Je zit daar gewoon een beetje te verbranden in de zon. Je zit daar aan het einde van de dag overal zand. Dat is wel je maar. Bent, je bent altijd verbrand. Maar ook ook lekker waarvan je denkt. Ja. Precies. Maar ja. je kan aan het eind gewoon, wat je ook doet, als je je schoenen helemaal niet aan hebt, <gif> kan gewoon alsnog ja. een bergzand. Maar oprecht. Ik, o ik heb ook het idee dat het komt als je, als je gaat zwemmen in de zee. Wat überhaupt. Het ja. klinkt heel leuk, maar het is heel veel zout. En ook heel veel zand. Maar al, dan daarna is het gewoon... Ja, ook in je haar. Dus ja, dat ook. Het Verschrikkelijk. Nee, dat nee, is niet aan mijn besteed. Gewoon hm. een dagje strand, daar kan ik je niet uh, blij mee maken. Nee, strandwandeling. Nou, vooruit. Wel eens een goed volgens de mos een blauwje gelopen op het strand. Geef niet. Nee. Dat heb ik nog nooit gedaan. Ik het nou, dan heb het wel een keer de dag na de dies op het strand geweest. Ja, zo? Ja. Cool. Toen ik dies kopje wel. In jouw bestuursjaar. Oh, toen waren jullie met z'n ook naar het strand gaan, toch? Nou, dat nee. was de dag daarvoor. We zijn toen met de dienstmissie okay. de dag voor de dies, na de vooravond met alle spullen die nog naar de locatie moesten, daarheen geëren. Toen we hebben over het strand gewandeld, biertje gronden. Alle spullen daarheen zitten. alle wijn ook. De auto was echt 600 kilo zwaar. Ik we denk niet we... met z'n En toen met z'n vijf in de auto. We konden ook niet meer over, over heuvels rijden. Want het was gewoon elke keer. Dan moesten moest je in de niks uh, kommetje leren uit. Ja, ik zal geen namen noemen, maar. <laughs> <Nee>. <laughs> precies, precies. En ik was het niet. Maar goed, liefde. Oh. Ja, ja want... jonge mensen hebben nu geen. Al die mensen die op podcast luisteren. Maar, ja. maar, ja. maar, maar goed toen zijn we de... En toen de dag na de DS moesten we ook weer spullen ophalen bij de locatie. En toen ben ik met Wolfs uh, en Martin daarheen gegaan. En toen hebben we spullen opgehaald. En toen naar het zand geweest. Nice. Maar nee, geen, geen delfblauwtje geloof ik. Nee, ik heb het niet. Nee. Ik nee, helaas. Nou, helaas. Nee. nee, nee, Nee, maar het strand? Nee, gewoon. Ja, nee, ik kan er wel inkomen dat het dat, dat, dat maatregel... Alhoewel ik het als kind best wel leuk vond. Ja, ja oké. Okay. Ik denk het niet wel, maar. Gelijk een beetje spelen, zand, steen bouwen. bouwen en zo. En ik dat gewoon, waarom doe ik dat niet meer? Ja, dat deed ik ook niet meer. Wie houdt ja, die ding Dat is altijd ja, een epische. Of zo'n heel grote kuilgraven. Ja, en dan met <svullig> <Of> iemand ingaan. <svullig> dat, dat is ook echt, maar maar. Classic. Dat is toch echt ervaring? Zo, gewoon naar het strand gaan we keer met dat doen. Kijk, nee, ik vind het wel meer zo'n Dat, ik, dat, dat je, dan je nooit meer. Oh. Ik kan me niet ja zeggen. Ja, nee, dat is wel waar. Oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Ja. Maar, eh. Uh... Ja. Het ja. dus is niet, niet, niet heel erg, maar goed. Ja. Maar wat vind je wel leuk aan de... nee, het maar? Wat vind jij het wel? Nou, ook niet heel briljant. Maar ik ben dus ook al wel al lang niet naar het strand geweest. En dat gewoon. Gaan... Berk, terwijl het helemaal niet zo ver is. Ja. Maar goed, maar wat ik wel leuk vind zijn chillen, avonden, barbecuen, dan wel we in het dans hout of um, we hebben ook een keer bij ons huis zo bij het water wonen vlak vlakbij de schie, die hier Delft loopt. Mag je daar barbecuen? Ja. Heel ik nice. tegenover de daar. Ja. ja. We een keer echt heel random maar ik ben vet voor mensen. <lacht> Barbecue. En dan, nice. zie, dan zie je zo gewoon het gevoel van dat je een koud rozeetje of radlertje in je hand hebt en dan zo zit en dan zo de zon een beetje ziet wegzakken, een beetje vlees gebraden, een beetje eten, zo mm. van mensen. Ja, goed, dat vind ik heel leuk in de zomer. Want dat ja. heb je in de winter gewoon oh, niet echt. Nee, dat is waar. Super cool en die plek. Het zegt zeg maar zo'n plek waar alle toeristen even een foto van komen maken. Of, op zo'n moment. Of, ja. Zeg maar net die zonne-mooie kruis. Ja, komt. precies. Dat is en dat we, gewoon je achtertuin. Ja, precies. ik wil gewoon even met de barbecue. Ja. Dat was echt leuk. En dan lekker net die laatste zonnestraaltjes pakken. Het is gewoon heel ja, chill. Ja. En ik denk dat dat wel echt een van de leuke dingen vindt aan de zomer. Gewoon lekker de zoele zomeravonden. Ja, precies. Dat, dat is wel echt een, een, een gevoel. Een soort. Ja, maar van die zwoele Precies. Ja. Dat... En dan in combinatie met dat je net iets minder te doen hebt en je gaat chillen. Ik denk dat dat wel. Uh... Ja, dat is waar. Ja. ja, dat. Ja, dat vind ik ook wel echt jammer aan de, aan de hele lockdown. Ja, dat ja. in een vet mooie lente waren we gewoon niet. mochten helemaal niks. Er mochten helemaal niks. En ik vind altijd die eer dat eerste terrasje... dat dat het net nog te koud is. Ja. Dat je net weer ja, dat ja. Dus, ja, precies. Dat, dat, dat perfect. is perfect, inderdaad. Ja, goed. Gewoon die eerste lekkere zon en dat je dan denkt, oh, het ja, het kan weer. Mm -hmm. Ja, nou ja, precies. Het is wel echt zonde dat dat echt een beetje overgeslagen is dit jaar. Gewoon ja. geskipt. Noember. Ja, maar. Ja. Volk een beter. Ja. Ja. Yeah. Nou, ik ben benieuwd hoe het gaat aflopen. Ik heb weer een goede maat gekomen. Ja, het is een ja. Er, en mijn helemaal niet de goede kant op en ik heb voldoende vakantie. Ik dus ook. En briljant. Mag niet? België. Is dat ook echt pom? Want <laughs> daar is helemaal niks aan land. Nee, echt niet? Uh, nee, wel. Het is daar ja. wel echt een beetje. Ze zijn een beetje in paniek in België. Dus. Ja. Maar we dachten. We gaan gewoon. Het kan ons niet schelen. Wel, nou, dat is niet helemaal waar, maar. Ja. Dan moeten we dus wel even naar voren uit je mondkapjes inslaan. Je moet daar dus echt op elke openbare plek voor een mondkapje dragen. Behalve als je binnen zit. Of ja, ja in je eigen. In, dus ook bijvoorbeeld in de auto. Ja? Oké. Okay. Maar met ga je allemaal? Met mijn Lekker. Mm -hmm. dan zit je ook met je veel in de auto. Ja, klopt. Dat mag. Ja, nee, dat mag maar wel leuk. Ik heb er ook wel zin in, maar het is ook wel, het is wel een beetje gek dat je zegt van ja, zo meteen breekt echt de paniek helemaal los als je daar bent en er zo, er de regentje dicht ofzo en dan ben je wel een beetje geluid. Nou... Ja, maar, maar... het is kut als je echt in zo'n regionale ja, landen staan, ja, te zitten. Dat, dan mag je niet weg, zeg dus maar, dan nee. moet je daar leven. Ja. Dat is in Italië toch zo, dat op een gegeven ja. moment ja. Ja, die, die en dan wordt het... Dat wordt er niet echt beter van, ja. Maar goed, België is er weer niet zo ver weg. jullie oh, je in een huisje? Ja, we zitten in een huisje. Ja, ik het heel leuk. Waar In no. je? Het heet Volgens mij een beetje Ardennen. Oh, niet dus, uh, een stadje of dat? Maar gewoon nee, een zin, uh, ja, in... een dorpje. Nou, Misschien ja, dus zeg ik nu allemaal dingen die helemaal niet waar zijn. Ik heb <laughs> het niet geregeld. <laughs> Dit is mijn tactiek als ik op vakantie ga. Ik weet niet wat er gaat gebeuren, maar ik ga wel mee en ik heb er heel veel zin in. Ja. nice. Right. Waar ga jij dan? We gaan naar Normandië. Oh, oh ja, dat heb ik gehoord van. Ja, dat weet ik niet. Of jij iemand nee. anders ging naar Normandië. Niels, ja die gaat mee. <lacht> Niels. <lacht> ik weet het niet. Nou, goed. Heb je hier iemand over gekregen? Nou, die weet het. Een... Ja, dat klopt. Ja. Maar dat wel ik, ik ben daar ook ooit geweest, en ik jong was. Dat is wel een mooie. Ja, maar we dachten, we blijven een beetje in de buurt van Nederland. Oh ja, ja. Van, uh, nou ja. Dan mocht er dan wel echt een mooie gebeuren, mm -hmm. ja, dan kunnen we ook direct een dagje terug zijn. Ja, precies, dat het één dagje rijden, vind ik. Vond er. Ja, precies, en ook echt makkelijk dagje. dag. Ja. Echt niet zo ver. Nee, dat gaat als zo aan mij. Nee, maar je bent best, best op... wel snel in Frankrijk. Dat is uh, ja. oké, okay. iemand. Ja. Nice. Ja, ja. dus daar ja. ja, gaan we dan. Uh, ja, maar nee, met z'n tweeën dan. Ja. Leuk. Ja, nice. Nice. Chill. Chill. Nou, dat zijn we ja. vakantieplannen. Nice. Nu weet iedereen het. Ja. Oh, ja. ja, dat het wel weer leuk om op vakantie te gaan. dat je dan op vakantie kan. Ja, dat is zeker wel leuk. Het is nu iets minder, maar nog steeds. Ja, ik ben dus ook volgende week met mijn huisgenoten en weekend geweest. Ja? Ja. Oh. Want we dachten, weet je, hebben we elkaar nog niet genoeg gezien de afgelopen maanden. Precies. We hebben helemaal niet heel lang opgesloten gezeten met elkaar. We gaan een weekend weg. Maar het was wel leuk. Het was een beetje chaos. Klassiek. Klassiek. Mm -hmm. Ja, Les, Les, ik het. ja. Nou, we waren dus in het huis van mijn ouders. Dus dat is soort van. Want die waren op vakantie. Oh, Oké. Okay. Dus ze mochten we daarin. Nice. Dat was dan leuk. Al heel veel gezopen. Heel veel floenkieball gespeeld. Oh, dat is dat domme spel. <laughs> nou, dom, dom! Dat is wel echt een dom spel. Dat moet ik nog even. Het is een dom spel, ik heb maar het maar is, is wel heel leuk. alleen maar gedaan... Op dat liftweekend? Ja. ja, ja. Dus even, ja. Toen, had je, toen is ook het concept team zonder shirt en team zonder broek ontstaan. <laughs> ja, <laughs> op koor. Want, ja, ik weet niet, Bij mij toch één team zijn shirt uit en toen dacht het andere team, wij moeten ook iets uitdrukken. En ja, dus dat was dan dat dat was ook. Standaard. Ja. Ja, ik, had, ik was zelf dan in het ik gegaan voor wij doen hun shirt aan. Ah ja, dat is een ja, beetje. Was... Ja. Maar die ja. zonder shirts. Tien met dubbele shirts. Ja, maar goed. Was ook een optie geweest. Ik Als je het waars... ja. ik heb nog nooit die maar het wel, je leven Vlocky wel gespeeld. Maar Ik moet het wel één keer in je leven gedaan. Dat is, hoe dat werkt is. Je hebt allemaal zeg maar zo'n. Je hebt een half liter blik meer allemaal. Ja, precies. En dan op een of andere manier moet je Gooien, en dan je moet iets gooien. Oh, dat is ik leuk dat je dit je hebt al. Ja. En dan als, als een van die halve liters dan omgaat. Nee, dat is niet. maar ben je gaat Iemand dit? moet zeg maar op een gegeven moment die halve liter dan altijd. Ja. Nee. En het dat is een beetje het punt van het verhaal. Ja. Dat klopt. Vertel. Jij weet er Ik weet het heel was, goed. Terecht. Er was ja. Oh, dat klopt ja. Dat ja. weet ik nog wel. Dat was een ja. goed. <laughs> Ja, maar ik weet ook niet meer precies hoe het gaat. Wat is het donker? Het was echt donker, waar we zaten. Ja, bal, Ja, ik kan het ook googlen. Het is gewoon ik vind het online het werk. Maar ik kan het ook wel even snel uitleggen. Je hebt twee teams. Ze hebben wow. allebei oh, staan tegenover elkaar, eindje uit elkaar. Ja. En iedereen heeft inderdaad een halve liter blimmier op, op de grond voor zich staan. En in het midden staat een fles met water of iets ja En midden is dan je je dan je dan je een bal. Rennen. Precies, oh, een er is een, een, er is een, een bal. bal Eén team heeft, heeft de bal, gooit de bal naar die fles in het midden. Als die fles omvalt, mogen ze een blikje bier pakken en zo snel mogelijk gaan atten. Het andere team aan de andere kant moet zo snel mogelijk naar die, naar die fles rennen, die weer overeind zitten, de bal pakken en waarover hun soort van lijn met biertjes van ah, daders oh. komen. En dan moeten anderen stoppen met atten. En ja, nou goed, dan mag het andere team gooien. En wie het eerst is een bier op heeft, die niet. Ja, precies. Een heel Het is... Het heeft een beetje cube vibes ja, maar goed, ja. Het lijkt er een beetje op, maar dan met bier. En dan met bier en versimpeld. Mm -hmm. Mensen die veel bier drinken niet meer dingen kunnen. De grap is ook een beetje dat ze soort van hoe meer bier dus drinkt, hoe slechter je kunt gooien en zo. En dan, eh. ja, ja, dat is meestal <coughs> drankspel. Ja, dat dat dan van... wordt er slechter in het naarmate. Ja. Ja. Maar het is wel ook weer een drangspel waarbij je dus zo snel mogelijk gewoon je, bier, je alcohol moet op hebben. Ja ja zo, ja is <laughs> leuk maar het is Ofwel wel een leuk met heer, <coughs> half <de> drinken. <laughs> maar en dan voetbal voetbal ja. dat is wel een leuke naam voetbal ja, ja ja dat ja ja ja ja ja ook ja dat klopt, dat ja ja ja ja ja dat ja ja ja ja ja ja we ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja We ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja dat en we hadden geen sleutel 13 bij ons. Maar Oké, okay, ja, dan moet ik we Ja, maar die had mijn vader meegenomen op vakantie, dus. <lacht> <lacht> niet, niet omdat hij wist dat belastingen doen. <lacht> Trouwens, by the way. Die heeft daar nou weer een sleutel 13 mee? Nou, hé! ga er niet mijn ouders belasting maken? Mijn vader heeft gewoon een standaard tasje en dolls die mee hij meeneemt op vakantie. Staat gewoon klaar. Oké, okay, ja, goed. Misschien ben ik nog nooit te blijven. Niet fancy, ik ga gewoon kopiëren. Maar wat? Ja, waar heb je dat dan voor nodig? Gewoon als je het stuk ik <laughs> ja. nee, veel? Nou! Oh, Mijn moeder nee. luistert dit, hè? Oké. Okay. Nu dus, uh, hij wordt aan het uit. Oké, okay. dat is bij mij. Ik okay. <laughs> doe het niet zo. Maar nee, je kan je het jongen Maar ja. Maar die het... hadden jullie dus niet bij, dus daarom konden jullie het woord Nee, en dus was er, als in, we gingen dus een rondje lopen. Als in, want dat was dus in de buurt van de ouders, ook in Juliana, dus daar ging mee. we heen. En ja, we gingen weer uit heel ver een rondje lopen, door de polder en zo terug. Mm -hmm. En toen kwamen we daar dus langs, maar iedereen was een beetje zat. Ja, het liepen wel allemaal in onze badjas, door de polder. En ook op een gegeven moment liepen we ja, daar zo... Sorry, jullie hadden meer aan dan? dan jullie <laughs> hadden al meer aan dan al in een badjant, ja. Bij de blokken weet je dat natuurlijk. Maar... Nee, dat, dat is wel waar. Maar <laughs> op een gegeven moment liepen we ook zo ergens dus... Ik had zo'n auto aan en die stopte zo, wild. Een vrouwtje deed zo dat ook. Gaat alles goed, jongens? <laughs> ja, Die ja, ja. vrouwtje natuurlijk, in ja, de middel of ja, no, maar allemaal in dezelfde outfit. Fucking badjant. Maar ik dacht ook, we hadden er echt een hele goede groep van kunnen maken. Dus... Nee, nee. En dan, weet ik veel. Welk jaar is dit toch, uh, Iets, uh, gewoon, iets heel verontrustends. Echt een heel raar verhaal. Voorzien. Ja. Is het, is, het is Frank Capelle, denk je. Denk je ja, weleven. ik ben ook allemaal bakker. Ik ben, ik ben precies. We hebben elkaar allemaal moeilijk. Ja, precies. We hebben wel allemaal dezelfde badje gedaan. aan. Hè? wel is Waar zijn we? Welk jaar is het? Nou goed, weet je, ja. zoiets. Dat ja, dat was wel leuk. <laughs> nee. Oh, ja, echt Ja, maar goed. Ja, op ja, aan de, de, de, de andere de kant. De, ja. Ja. ja, maar het was wel een leuk weekend. Nice. Ook al hadden we elkaar al heel veel gezien. Ja. Maar ja, niet. Maar wat vind jij nou echt het allerleukste aan de show? Um, vroeger vond ik altijd het leukste dat jaar. aardig en zo. dus toen dacht ik altijd, maar nou, dat is altijd mijn juist aan het ja, eind van de vakantie. Ja, precies. En ook, het eind van de vakantie is gewoon een tijd in het jaar dat we het eigenlijk van wel leven. Ja, yeah, dan begint de huisje een beetje en ja, dan... Ja, het allemaal heel vaak, dus... Dan. Maar mm -hmm. van mij was wel ja. heel teleurgesteld over. Maar ja, ik weet niet. Nou, ik gewoon dat terrasjes 5 de top er kan. En dat is ook best wel vaak gebeurt, Dat vind ik wel zin. En mijn ouders. Die wonen in de polder. En die hebben best wel een mooi terras. En dan hebben ze zo'n puurcor. Oh ja. Zo groot. Precies. Als je fiets wordt gestoken, dan is het gewoon leuk. Leuk. En warm buiten en is erbij. En een familie. Ja, precies. Mijn hele sfeer. Dat kan alleen maar in de zomer, en dat vind ik wel echt heel leuk. Mm -hmm. Ja, precies. Ja. Ja. En wel de avond in de zomer. Oh, Komtjens. Ja. En mijn vader, ja. vader zegt ook bij het lente als de zon schijnt, is dat je zo lekker in de schaduw mag zitten. <laughs> en dat wow. is gewoon heel erg mooi. Wat een levenswijsheid bijna. Nou, nou inderdaad. Nou, nou, maar het dat is wel... Tjonge. Ja. Je wil gewoon niet in de zon zitten, je in zitten. <laughs> Ja precies. We gaan even voor een review. Meer bij. Ja. Bel, bel ovile. Ja. Dus ook, de O is ook een hoofdletter. Kijk. Oh, dan zijn er gewoon twee woorden. Of niet? Maar bel ovile dan? I get. Ik heb geen Eén idee. Ding. Ik ga hem gewoon in. Gaan Doe maar gewoon. Doe maar. Ja, precies. Ik zat ook net te denken wat ik ook heel leuk vind aan de zomer ik denk dat jij dit niet gaat delen deze nacht, maar okay. dat zijn zomerjurkjes. Nee. <laughs> nee ja precies. maar dat vind ik ook heel leuk. gewoon zo'n zo lekker zomerjurkje wat dan zo met een klein zomerbriesje een beetje om je heen kladdert. ik nee, ga daar heel goed ja? <laughs> niet een beetje op. Nee. <laughs> en nee, maar gewoon gewoon het gevoel van van zo'n heel licht jurkje aan hebben. Wel het lekker warm buiten is, ik wel gewoon. Ik. ja. Ja, Ja, jij hebt überhaupt niet zoveel met jurkjes. Dat... Nee, dat klopt. Ik voel me is... er ook nooit zo op mijn gemak in. Nee, dat is het misschien ook dan. Nee, nee ik heb ik, ik, denk. ik vind het zeg maar chill. Als het alweer een beetje als het alweer een beetje afkoelt, zeg maar. Mm -hmm. S'avonds. Ja. Dan zeg maar doe je net je trui weer aan. Maar wel nog een korte broek. Ja, oké. Okay. Dat vind ik heel. Net als ik je nu aan heb. Dat ik ook nu ja, aan precies. Voor de mensen thuis. Navita <laughs> heeft een korte broek aan. En een trui. Ik niet. Ik heb ook geen zomerjurkje aan trouwens. Sad story. Die die dat... <laughs> <laughs> nee, niet waar. Nee. Ja, ja. Nee, ik heb niet eens zo meer. Echt niet? Het oh, is het beste. Ja, ah, ik heb die. Ik heb een zo'n best wel kort blauw jurk. Ah. Maar die heb je wel bruid op. Ja, bruin. die ben je naar de bruid gebracht. Ja, maar dat is niet, niet helemaal zo van hier. Dat, dat is net echt een nette. Ik heb echt een schaamvol, een, een <lacht> <lacht> een, een, een echt, echt beschamende grote hoeveelheid jurkjes. oprecht. <lacht> Vorige week, wat een week ervoor. Laatst? 20? 10, 20. Ja, wat 20 denk ik. Laatst had ik dus... <lacht> Met vriendinnen een kledingruil. Ja. Dus toen ging ik mijn hele kledingkast uitzoeken. Hoeveel hij jurkjes die de vee kwam. Toen dacht ik echt wel. Oh ja, die heb ik ook nog. Deze is leuk. Ja nou, maar oprecht zo ging het wel. Ik, ik heb er ook leuk, echt ja. maar een paar weg gedaan. En toen, toen of tenminste, ze soort van op de, op de stapel gegooid om dan soort van te, te herverdelen en zo te ruilen inderdaad. En toen. Bij, volgens mij was het ook bij één of twee dat, dat mijn vriendinnen zeiden: Nee, maar je zegt vet leuk, moet je gewoon weer aantrekken? Toen ben ik weer teruggekomen in <lacht> Toen dacht ik: Ja, Ze waren eigenlijk wel bij. Like, wat het niet de bedoeling was, maar wel gebeurde. Ja. Dus ja, zet. Ik ook om een klein leger te krijgen. Nee. En ik heb ook weer twee nieuwe jurkjes bij Maar ben je er nog wel op twee krijgen? Ik denk maar één. Oké, okay, dat moet het is niet komen. goed, dat, het zijn er meer geworden. Ja. Maar eentje is niet een zomerjurtje, maar een winterjurkje. de ja, andere zal een leuk zo'n Ja. Het is een winterjurtje. Oh, nou, hier heb ik lange en Hij is ook een soort van een beetje zo'n zo zo fluwelen stof. Beetje dikker. En hij is donkergroen. Ja, ik ga niet in de zomer aantrekken. Ik vind okay. het echt heel warm. Dus ja, ik, ik heb niet helemaal de. Ik doe het dus nooit, dus ik heb niet echt een etiket uh, vorm. Het <laughs> is wel meer... Nee, maar gewoon meer. De... Gewoon. ja oké okay. oké okay. nou ja, heb je wel geleerd nou ja, precies dat is wel een beetje ja oké okay. wat is het ding wat je het allermeeste haat aan de zomer gewoon als je één ding mag kiezen waarvan het gewoon nooit meer hoeft te gebeuren ooit in de zomer ja dat is natuurlijk de hitte die in Nederland altijd is. Oké, okay, ja het is wel heel bakke, zo heel vochtig ja en dat je ja. dan ook op een gegeven moment andere mensen hebben hier volgens mij niet zo vaak last van maar op een gegeven moment heb ik dat gewoon echt te warm krijgen. Ja, dat krijg je, je gewoon overwit bent. Zelfs als ik niks meer doe, of ik kan als een soort <coughs> je dat, dat zeester bestaan de hele tijd. Mm -hmm. Maar als het warm is, het dan niet, ja, dat het dan nog te veel is. is. Ga je ook wel eens onder een koude douche aan, man? Ja. Dat is echt chill. Dat is dat heel chill, dat's... maar als je dat Ja, ook is, dat is minder. Dan dan je je het <laughs> aan alle kanten uit. Oh ja. Ik leef in de her Ja. Ja. Vooral s'nachts zit het heel naar, dat je dan ja. niet kunt slapen. Want, ja. ja, dat vind ik echt heel kut. Ja. ja. Ik denk ook altijd, ik moet gewoon in Noorwegen gaan wonen of zo. <laughs> ja, daar wel wordt nooit van, Daar wordt het gewoon niet ik zo gaan. Ja, precies. Ik was het vorig jaar eens goed op vakantie. Ja. Vorig jaar waren allemaal van die uh, hitte-records overal in Nederland. Dat was toen nu zo'n hitte-record. Oh, ja. Gewoon Ja. Dat in Schotland ook, <coughs> Mountain of Sky. Mm -hmm. En daar was ook een hitterecord. record. Het was dan namelijk 26. Maar dat is perfect. En dat is gewoon het warmste dat het daar ooit geweest is. <laughs> Sinds ze begonnen zijn met meten. Het is, het is daar gewoon nooit zo warm geweest. Dat is echt heel, heel, heel bizar. Ja, heel sad. Ook. Dat ook, ja. ja. <laughs> dat ze daar dan ook blij mee zijn. 26 ja. jaren, jee! Ja. ja, precies. Maar nice. Het is wel goed. Mhm. Mm <clears throat> maar wat ga jij het meest filmen? Heb je nee, maar ik ben even aan het denken. Dus ik wil iets anders noemen dan de hitte, want dan wordt het een beetje een zwaaier Ik kan ook doorgaan. Muggen? <laughs> oh, oeh, ja. Oh, dat is ook kut. Zo, is ja. De hand. We, we hebben dus een wespennest in de we, we hebben dus een, we we een wespennest in de tuin. Ja. Nou, niet, hij, hij zit onder het huis. Wat? Oké, okay, dat is echt heel kut. Het is vrij hard huilen. Het is ook. Je kunt het nest niet zien, want is dus, we hebben dus blijkbaar een hele grote ruimte onder het huis zitten. <lacht> niemand weet waarom. Maar het is er wel. Nou, niemand. Ja, maar een kruipruimte, of het? het is dus niet een kruipruimte, want het is gewoon. Het is, je kunt er van ja, buiten, buiten. Dus het zit gewoon een soort, soort pitje en dan kun je er zo in. En al die wespen, dus in. Oké. Okay. En we. De, maar ge, opeens zagen er allemaal wespen in en uit vliegen. En dachten we, hey niet. Misschien de... zit er iets. En de wespen horen steeds meer. En we dachten ook eerst: ah, we kunnen wel zelf bestrijden. Want je hebt van die spray, weet je wel. Maar dan moet ja. je dus echt bij het nest kunnen. Maar dat kunnen we dus ook niet. Want het zit ergens onder het huis. Ja, ja je wil ook niet, zeg maar. Echt voelen. <lacht> nou, liever niet. <lacht> nee. Snap ik, snap ik. En de volgende gedachte was: we kitten het gewoon dicht. Maar blijkbaar ja. kan dat dus ook niet. Want die, die ruimte heeft zo ervan een, een reden. En wespen zijn dus echt gewoon. Gewoon, die, die gaan dan gewoon net zo lang knagen en doen tot ze er en Dus dan de kans dat ze dan het huis inkomen ja. is aanwezig. Ja. Niet ideaal. Maar goed, morgen een mannetje langs om te bestrijden. Ja. Dus ben ik ben heel benieuwd. Maar goed, het is wel, elke keer als je nu de tuin in loopt, dan word je echt van aangevallen door een zwerm. Ja, een wester, ja dat is echt een Die tip. gewoon... Het is er van... Snel. Nou, ik, ik word nooit snel geprikt door insecten. ook niet door muggen trouwens. Bijna nooit. Ah, ik heb echt het ook niet, maar als het gebeurt, dan vind ik het gewoon heel goed. Ja, en dat is het ook En ook Dan wel. ben ik kwaad over dat iemand mijn, mijn, mijn, mijn, mijn bloed heeft gepakt. Ja, ja, ja. Nee, dat is Ja, dat hebt heel hard ook. Precies. Waar ik heel hard van? <laughs> ook jullie niet de zeestangen. <laughs> ja. Nee, maar goed. Muggen kan we ook wel inkomen, ja. Maar ik ben even aan het denken of ik nog iets anders kan bedenken. dat ik heb echt heel aanleg Maar de warmte is inderdaad wel echt een groot nadeel. Ja. Ja. Verder. Van die hele aftje. Ik moet Mijn kamer wordt er wel echt zo. Ja, het is een hele grote ramen. Dat was vooral nu aan ik Dus van. Thuis moet studeren. En normaal vind ik het niet zo erg dat het heel wordt in mijn kamer. Want ik ben overdag toch niet thuis. Zeker dan niet. Dan ga ik gewoon naar de bibliotheek. Ja, maar nu moet je erin. Nu moet je er zitten. In je kamer. Ja, dus ik heb echt heel vaak op in kamer gezien. Ja. ja ik ben aan het denken over nog een soort van andere dingen zijn die ik. je hebt gewoon alleen maar liefde voor de zomer. Nou, <laughs> ik vind de winter eigenlijk leuker. Oh. oh. Nou, oh, ja, gewoon het gevoel dat, je, dat het koud is buiten en dat je dan binnen kunt zitten en dat het binnen warm is. Dat gevoel overtreft alles. Als het koud is, kun je het lekker warm hebben. Ja. Misschien dat dat het wel een beetje is. Maar je, warme dingen drinken in de zomer is een beetje kut. En ik, ik en koffie hebben een goede relatie. Hij nee, nee. kom er niet meer uit koffie. Ik weet niet of koffie daar heel blij mee Koffie is er zeker blij mee. Koffie geniet daar net zo hard van als ik. Ja, hey, oké. Okay. We talked about, talk about it. Prima. Nee. Nee, <laughs> maar goed. <laughs> ik hou heel erg van koffie, laten we dat. Uh, laten we het zo stellen. Ik ben ook wel enigszins verslaafd. Niet oké. Okay. En ook gewoon best wel hard. Maar ook echt, Als je. Oeh. Ik weet het Er zit een beestje hier, maar die gaat nu. Op. Oh! Oh! Even een muziek aan zo te de ook deze. <laughs> nu zit in de bak. Dit is heel erg gegon. Ja. Nee, dat is niet meer. Oh. Ik heb hem niet vermoorden. Wil je dat niet? Durf je no, dat niet? Ik vind Ja, dat niet. Yeah, is het. You... <laughs> ik ga hem gewoon in het bak. Hij wil ook niet echt, hè? Ik kan hem wel dood oh. uh, misschien wel. Oké, okay, gross. Goed. Anyway, goed. Er was even een. Een beest. Er was een beest. Nee, ik ben echt zwaar verslaafd aan koffie. Maar ook echt met je hoofdpijn krijgt. Oh, absoluut. Maar dat is toch niet oké? Heb je dan ook op vakantie, zeg maar? Dan heb je niet, per se, koffie. Als ik op vakantie ben, dan is er koffie. Oké, oké, anders ga je gewoon niet mee. Nee, ja, precies. Nee, ik drink ook echt, als ik begin mijn dag gewoon met een flinke bak koffie. En dan heb ik niet over zo'n lullig burgerbakje, maar gewoon een goed sloot. En dan vervolgens ze ik ontbijten en dan heb ik meer mok. En dat Dat is niet bij je ontbijt? Nee, dat is dan man nummer twee. Maar, maar hoe, lang, eh, hoe lang is jouw op het ritueel dan? Ik heb nog niet de tijd om. Ja, maar die eerste, eerste mond drink ik grijs al op. Op ontbijt, gewoon wat later. Het ligt een beetje aan hoe het gaat. Het is misschien ook wel iets wat ik ontwikkeld heb nu ik zoveel thuis ben, want dan kan dat. Ja. Dan dat je je ja. gewoon een beetje thuis dat je deze bent. Of Er was, een, er was een, een moment tijdens quarantaine dat ik echt. Zeven mokken per dag Van die grote mokken. Dat was niet oké. Okay. Toen begon ik, het dan maar begon ik ook hoofdpijn te krijgen. Omdat ik zoveel koffie dronk. En toen dacht ik... echt, Maybe not. Uh, ja, ik kan me niet voorstellen, man. Ja. Yeah. En ook iets ik... Het heb twee per dag. Oh nee, dat, op twee jaar bleef ik het ook gewoon niet. Word ik echt chagrijnig op een gegeven moment. Word ik echt chagrijnig, dus niet. Als ik tussen de middag rond een uur eerste vier daar maar gewoon tijdje geen koffie op wil, dan word ik echt een beetje... Een beetje zo... Een beetje zo... Ja, die er ik ben. Vind je het wel niet vervelend? Gewoon dat je er wel hebt van hebt. Ik kan in mijn leven. Maar Sorry, ik het is dus al wel geminderd ten opzichte van de zeven die het op een gegeven moment waren. Oké, okay, want nu zijn er drie keer. Ja, sowieso wel ja. vier. Vijf <laughs> soms. ik ga het denken hoeveel keer vandaag heb. Ik denk vier of Er wordt nergens verteld. denk vijf, vijf, vijf, Na het eten ook gewoon nog Oké, okay, zes. Nee, vijf. <laughs> vijf, vijf. is al beter dan zeven. Nee, het is wel een beetje, ja, een uh, beetje maar ik moet gewoon weer een klein beetje afbouwen. Ik denk dat op een gegeven moment, als ik weer gewoon naar de tuin mag, dat het dan, dat het dan wel weer minder wordt, want ik moet betalen. Dan, dan, dan, nu moet ik ook betalen voor kopie, maar ik koffie, maar nu werkt het niet. Ja, dat ja, heb ja. ik wel echt veel minder. Dan ja, de, de, maar, dat klopt. Maar, ja. Maar ik denk dat dat wel echt uitmaakt. Ja, precies. Mm. Ik vraag me af of je anders van anders gaan eten. Als je maar thuis in je koelkast zou zien hoeveel het kost. Het wel. Als je wat eten. Ah, dat is wel goed. Social spelen. Ja, dat gewoon. Je hebt toch van die smart koelkasten die zeg maar, je wat bijhouden? Oh ja, wat er iets... nog helper is. En precies, en dan het, we kunnen we vertellen online. van oh, je ja. hebt dit nog uh, of je kunt misschien dit recept maken als je nu een de winkel gaat en dit kopen. Ja, precies. Als je daarna ook een feature en bouwt, dat die zeg maar van Oké, je hebt nu deze portie gebruikt. Dit kostte deze boterham met kipkare in salade, kostte jou. Dit weet ik veel. 20 cent of of mensen daar anders van hebben gezien. Misschien, sowieso, dat vlees is sowieso heel duur. Ja. Ja, dat klopt. Ja, ik denk dat mensen gewoon. Want nu is het ook zo, je zegt zelf, het, maar dan betaal je ook voor je uh, huiskoffie. Ja, maar wel minder. Dus zeg maar, dat je inderdaad moet doen van je pimpels tegen je de Nou de, ja, en keer weer, toch? 40 cent, 40 inderdaad, dat je toch denkt. Dat is het weer zo weer. En dan zie je het ook zo op je rekening, elke keer zo, per dag. Zo dus merk toch een paar keer 40 cent dat dus je denkt. Ja. Een koffie. Maar ja, goed. Waar hadden we het over? Uh, oh ja, over dat ik het vervelend vind dat, dat, dat je dus in de zomer, als ik dan een koffie drink, dan is het ook warm en dan heb je het niet. Ja, je geniet minder van. Yeah. Je kan het niet lekker warm hebben in de zomer. Nee. En allemaal. ijskoffie vind ik wel echt een beetje een zonde. Ik heb dat volgens mij nog nooit gehad. Nee, maar nee. nou, vooral... Oké, als je gewoon een zwart kopje koffie neemt en dat op ijs wil drinken, prima. Maar dat vindt niemand lekker. Vaak wordt er dan 600 liter melk en suiker heen Ja. Überhaupt melk je door je koffie echt gewoon... Cappuccino? Oké, maar dan is het lekker. Nou goed. Dan is het ook Het is een beetje om, ik heb geen ik heb zelf koffie en ik doe dat ik hmm. Dat vind ik gewoon niet oké. Ik heb zo'n zoetje Ik associeer het echt zo ontzettend met bezoekje yeah. mensen die op zijn yeah. bij mijn ouders. En dan inderdaad heb je van die, van die kuipjes koffiemelk staan. <laughs> oh. uh. Uh. Drink gewoon je koffie zwart of leer het zwart drinken want het is gewoon. Ja. Ik hou ook goed, ook goed op een hele sterke zwarte koffie. Ja. Misschien ook omdat ik gewoon zo hard verslaafd ben. Dat is Dat je dan het enige wat nog heb. Ja. Wat ik ook wel eens doe. Dit is ook wel een beetje beschamend. <laughs> oh, dan mijn koffie niet helemaal opgedronken. Maar er zit er redelijk wel wat in. Het is koud hoor. zet ik het even in de matel, op. Warm het op. Dat denk ik toch? Mat. Oké. Op fashion time. Ik heb echt heel vaak dat ik mijn koffie goed drink. Maar vooral taas of zo. Ja. Dan krijg ik maar een hele mooie koffie. Maar eten. Nou, ik ga je begin is koud en dan vind ik het gewoon niet meer lekker. Dus dan denk ik niet op. De magnetron is je best of niet. Ja, maar dat ze gewoon zoveel zin, heb ik niet. Ja, het is wel. Nou, vooral in koffie, denk ik ook. Oh, ja. Want opgewarmde koffie uit de magnetron is niet zo lekker, dan ik je Ik heb echt niet dacht, ja, echt zo. Nee, dat is wel echt een beetje zin. Echt maar naar huis. Ja. Ik heb dus wel een keer op vakantie, toen hadden we. Niet de mogelijkheid om de dingen op te warmen. Mm -hmm. En toen hadden we wel koffie bij ons. Een koffie En dat blijft dat dus je ook koffie kan zetten. Met, zeg maar, kalisade. Oh, Dat hadden we opgezocht. Ja, ja, dat is een soort cold brew. Oh, ja, ja, cold brew, Het is wel heel hipster zijn. Mega hipster, maar dat is helemaal niet lekker. <laughs> het is ook gewoon omdat het bitter is. En, ja, en ja. het smaakt gewoon niet Oh, waarom is mijn koffie koud? Oh, dat is wel een beetje zet. Uh, ja, dat is helemaal niet Ja, oké. Ja, dat okay. mm. ja. ja. Nee, als je me nu een dag zonder koffie zou laten gaan, ik denk echt dat ik een zware tijd zou hebben. <laughs> Oprecht. Want ik voel het ochtends. ik heb het gewoon nodig om een soort van... Ik, anders dan nee, ik, ik werk wel, niet het werk ik gewoon niet. Koffie is ochtends. Ik, ik heb het gewoon op mijn werk. Maar ik vind het echt... Recht. Ik voel het dan ook echt, ik heb ook paard, dat ik niet meer heel veel ontbijt, uh, ik voel het ja. dan ook harder aan. Ja, dat ja, is wel heel erg. Dan heb ik echt, ik voel er echt misselijk van. Oh, ja. ja, ik voel dat het ja, echt maar na het eten, denk ik wat Ja, precies. Nou ja, ik drink zo een bak voor me nog even. Niet oké. Okay. Nee. Verslaagd. Oh ja, flink ook, ja. Nou ja, goed, het zie je wel geen alcohol, hè. Ja, geen sigaret ofzo. nee. Kaffeeet ook niet heel gezond, maar... Ik dacht dat het wel best wel... Nou, in moderation. Ja. <laughs> als je zeven bakken per dag denkt, houden ze al een beetje op, dan is het niet oké. Okay. Maar je ik je heb het nu wel geminderd, en dan is het best oké, okay, inderdaad. Het is niet gezond, maar het is ook niet supel. vooral als, en als je dus een hebt dan is het niet zo goed, wat dan... ja, dat het er? ja, dat is ook Ja, precies. Zullen we nog wat vragen doen? Oh ja, de vragen. Ook nog vragen. Er zijn vier vragen. Ehm, um, de eerste vraag is: Hoe denken jullie over bikini stress? Je moet gewoon niet in een situatie komen waarin je een bikini aan Maar dat vind ik wel een beetje overdreven. Ga je nooit, je gaat niet zo vaak in een bikini, hè? Nee. nee, Ik denk dat ik een heb. <laughs> dat is wel heftig. Nou ja, ik denk het wel. Ik denk de enige keer dat ik jou in een bikini heb gezien was zomaar leefde op 17. To oh ja, toen toen meer ja, ja, ging je op een Ja, moment. Ja. Toen ging het op een gegeven moment. Zo een denken in het meer, toch? Ja. Met Ja, klopt, ja. Echt om ja. ja. ja. twaalf uur middags of zo. Ja. Dat was een goed weekend. Dat is wel. Ik een Dat is, ja. Maar dat, dat lichtweekend was ook echt een soort. Het goud. Ik ben ook echt blij dat het enige Romeinse weekend. is dat ik mee ben geweest. Toen was het gewoon echt heel veel mensen. Ja, het is echt heel leuk. Ja, maar bikini-stress... Uh, nee, ja, maar bikini -stress. Ik, nee ik, ja, ik vind dat gewoon kus. Ja... Ik ga ook nooit zwemmen, dus ik heb gewoon mm. dat ik... Uh... Ik ga ook best wel vaak zwemmen. Ik ga ook gewoon best wel vaak. Dus gewoon... Ik ging, voordat dus heel corona uh -huh. kwam, echt <laughs> bijna elke week wel gewoon zwemmen. Of dan gewoon een baantje trekken. Dus ik heb iets vaker bikini mm. aan. Ik heb ook meer. Mhm. Mm maar... Maar, ja... Het is ook wel echt een beetje... Maar als ik dan maatje ga trekken, dan is dat niet zo, zoveel stress. Want daar zijn vooral heel veel oude mensen altijd. En dan voel je je niet zo ongemakkelijk in, in, in je lichaam. Ja. Maar ik ben ook bijvoorbeeld vorig jaar op vakantie geweest. ben gaan naar Creta en dan ben je op zo'n strand of zo. En dan ja. zijn er allemaal die perfect gebruinde Van in half. Precies, en ook van die, van die meiden met zo'n perfect lichaam, mooi bruin, helemaal perfect. En dan denk je echt, hallo, dit is niet ja. hoe ik eruit zie. En, en gewoon, en, ja, oké, okay. dat, dat maak je soms wel een beetje zo van, nee, nee, ja, ik, je ik, ziet alles in zo'n bikini. En... ja, ja ik, dat ik, ik voel het ook. Ik snap mensen, ik dus, vind uh, hier, is Er een deel van mij dat denkt... Ik... Ik vind jou echt kut als persoon. Ja, terwijl. ik ja, er Ik ken je mensen zo niet. Ik vind ze wel echt vet aardig. Ze slim en. Weet jij veel. Maar je vindt zo iemand gewoon meteen. Precies. Maar het is ook, ook lachelijk. Gewoon <laughs> ook veel te denken. Ja, absoluut. Maar goed, het is. Ja. Maar hmm. ik, denk, ik denk dat ik wel op een gegeven moment een beetje overheen ben gestapt, die stress. Ik denk ja, weet ja. je. Is dat nou wat ik wil bereiken in het leven? Het er goed uitzien in de begin? Nou, nee. Aan de andere kant, als je op het strand bent, dan zijn er een paar mensen die een kinjaar <laughs> hebben. Die nee, obviously niet een reet geven. geven nee. Om, nee. Maar dat is ook nee, niet. Die bent, niet, je niet, bent niet, ja, niet ja hebben. Maar je bent daar ook gewoon om te genieten van in de zon liggen en een beetje zwemmen. Ja, ja. Dat is ook maar. Je, je Het is denk ik best wel moeilijk om zeg maar echt de lelijkste persoon te zijn op het strand. Ja, precies. En dat wat het ook weet, vaak dus is, is dat er, metge, bijna iedereen daar is ook vooral met zichzelf bezig. Vaak. Want jij bent dat, maar jij denkt: oh nee, ik zie, er, ik zie er wel goed uit in mijn bikini. En oh nee, iedereen kijkt naar me. Maar iedereen denkt dat. En dat zorgt ervoor dat, je eigenlijk kan, dat er minder mensen op je letten dan je volgens mij denkt. Precies. Precies, En ook minder mensen caren, van ja. Weet je, okay. <middels> Misschien denken ze een split second: hé, hey, ze heeft een bikini aan. Nou. Leuk. Of ze denken, hé, hey, je haar is echt leuk. <laughs> dat zeggen ze niet. Dat is wel dik. Ja. Dus, maar het is wel uh, Het is wel echt een ding inderdaad, voor heel veel mensen. Wel, ik denk dat, zeg maar, degene die de vraag stelde, dat ik niet bedoelde, maar, een onderdeel van mijn bikini stress is ook soms dat, zeg maar, een soort. Dat het even niet goed gaat met wie je zit. Ja, ja, ja. Dat er dan een golf over je heen komt en dat je dan dingen kwijt bent. Of dat het helemaal scheef, als heel Dat het even niet goed gaat. Ja. Nee, dat is ook onderdeel van mijn reden om gewoon niet te vaak met wie je zit. Ja. Maar het kan ook stuk sneller. Een boek en een t-shirt. Ja, ja, precies. Ja, precies. Dus, beginningsres, ik ga wel geen aan doen. Nee, ik ga gewoon... wel naar de dan. Oeh, dat vind ik een leuk. <laughs> <laughs> Oké. <Okay. coughs> Goed, volgende vraag. Yes. zomersbiertje biertje, vraagteken. Dat is het, de vraag, ik denk. Ja. <laughs> dood, <Doet. laughs> vooral dood. <doet. laughs> ik denk dat je bedoelde. Een... Wel, ah, ja, nee. en uh, dat denk ik ook. Um, nou, ik had laatst een biertje gekocht. Dat is wel lekker. Dat was het. Uh, Cornette heet het. Oh, dat heb ik wel eens op. Ja, en dat is, dat is best wel volgens mij staat ook Strong Blond Belgian. Ja. Nou, ik ben verkocht. Wie wil dat nou niet? <laughs> Kom nou. Die moet wel lekker. Ja, dat is inderdaad strak blond en, en lekkbaar Belgisch. Um, nou, daar ga je. Dus. Succes. Ja. En anders, uh, en anders ja, ik drink niet, gewoon uh, corona. Ik drink corona, gewoon. Maar. <laughs> maar dan er werd alles in. Ja, Maar dat is, is toch een biertje? Ja. Hallo. Oh. Dat is een beetje hetzelfde dat... als Des Ja, maar ik dacht dat dat een soort mix was. Oh, shit. Ja, het is dus. Maar Des Browners gewoon een beetje te doen. Oké. Ja, ik heb wel al niet. Ik dacht dat echt spray erin zou komen. Sorry for all that. Dit is echt super verwarrend voor mensen die luisteren. Maar wij zijn uit. Ja, verder zo. Ja, raadlers zijn altijd goed. Het is gewoon een lekker raad. Of oh, ja. een lekker wit biertje. Het is eiwit. Ja. Ja, ja, ja. ja, En Een vinden het ook altijd goed. Ja, ja. ja gewoon al het niet-winters bier is in de zomer. Of, als jij dat voelt, een wintersbier zo, ook. Ging ik ging voor de eerste keer weer een keer naar de Beesmarkt, want het was weer allemaal open en uh, er nice. weer zitten. Nice. En het eerste biertje wat ik heb gedronken was ook een Latrap Isidor. <laughs> dat is een heel wintersbiertje. <laughs> maar, maar wel echt heel lekker. Echt heel lekker, dus ja. Ja. Ook dat kan gewoon. En ook de Isidor is in de zon heel lekker. Precies. Dus, het om de alcohol. En het is koud. En ik denk dat dat ook helpt. Ja. En het gaat om de alcohol. Blijkbaar. <laughs> om bednood. Volgende vraag. De volgende vraag is. Vakantie in eigen land. Hoe doe je dat? Um, ik heb geen idee. Ben je hetzelfde? Ik heb uh, ook mensen die naar Nederland gaan. Ja, Friesland. Ja. Ik weet dat de persoon die deze vraag stelt uh, een soort rondje uh, gemaakt in Friesland. En je weet ja. dat ik het over jou heb. Ja joh, dus. dus. of in ieder geval door het noorden, dus er, volgens mij. Dus we hebben een soort van aantal plaatsen daar. Maar met gewoon een fietsen, auto? Met de auto of met de trein? Dat weet ik eigenlijk niet. Zo voor heb ik het niet uh, ondervraag. De... Oké, okay. want ik in Friesland kun je ook over oh. water. Zeilen. Zeilen, dat, dat is... lijkt me ook wel leuk. Een zeil weekend vorig jaar. Dat is ook wel leuk. Dat is wel veel voordelig. Ja, wel leuk. Heel port. Ja, wel, leuk. wel leuk. Ja, ja. Ja. En vakantie in eigen land. Er zijn wel best wel wat leuke dingen. Je ja. dat... kunt ook naar Trent of zo gaan, met je hutten bij de kijker. Ja, de Mabba-eilanden. Dat is ook leuk. Ja. Leuk. Limburg is ook echt best wel mooi. Ja, ik vond het vorig jaar EW. Ja. Het was ook mooi weer. Ja. ja. Is, die spreek die, die, zeg maar ook rond Maastricht. Ja. Van best wel dat is een beetje een natuurlijk. Nou, ja, dat helpt ook een beetje met dat vakantiegevoel. Ja, heuvels ja, en dan heb je gewoon veel uitgestrekte en... gras en zo. En dan een beetje zon. Die, die stadjes zijn ook allemaal wat, wat een, beetje, een beetje Belgisch of Duits, maar een beetje, ja, toch meer als je in het buitenland hebt. Ja. Ik denk dat het wel leuk is om een beetje gewoon spelen uh, te bekijken. Ja, maar best wel veel mooie steden. Molen of zo overkampen, dat zijn best wel schattige kleine stadjes. Niet waar komt, maar... Ja, precies. Maar wel gewoon leuk leuke even hier aan gewoon van die dagtripjes of zo. Dat denk ik wel... Ja, is ook wel Fietsvakanties. Dat is ook wel leuk. Op wandervakanties. Ik ben wel eens in een week van, zeg maar... Van waar mijn ouders wonen naar Maastricht gelopen. Dat is wel een stukje door België. Dus in principe niet helemaal eigenland. Maar... Maar goed. Right. <laughs> maar dat is ook best wel leuk. Het oh, gaat dat heel graag natuurlijk als je loopt. Ja. Ja, maar je ziet wel best wel veel meer. Als van als als de omgeving nou. ja. en zo. Je maakt ook een beetje mee hoe. Maar dat is wel een heel kilometer. En dan duurt het gewoon een week als je loopt. Ja, het is best wel raar eigenlijk. Ja, en dan denk je ineens: wow, dat is eigenlijk. Ja. dan is het nog best wel ver. Terwijl je iemand, als je met de auto gaat en een buurtje. Ja, nog mijn ouders denk ik twee rijden gaan. Ja. Dus dan, dan ben je er echt zo, dus ja, dat is ook wel leuk. Nou wel cool en net. En dan zie je ja. echt een stuk meer net gewoon op oh, een Ja, We liepen toen ook door België. We liepen toen lak in een andere vaart. Mm -hmm. was er was een, een andere oude Belg die daar ook fietste, die kwam mm -hmm. ons in en die stopte echt en die zei Dames, jullie lopen door een mooiste stukje België. <laughs> Oh. En dat deelde niet mee en toen ging hij weer, weer. Ging hij weer weg. <laughs> dat soort mensen ook. Oké, heel mee Geen context verder. Nee. Dat, dat is prima. Ja. Nee. En het was ook heel mooi daar dus. ja. ja, precies. Maar dat is wel leuk. Ja, dat is wel Nou, dat is wel goed ook. Bobby is wel leuk ook. Ja. Nice. Nee, ik denk dat er in Nederland. deze gewoon best wel veel te bekijken. Dat kan prima. Ja. Ik denk dat het uitmaakt als het, als het lekker weer is. Ja, dat is alles leuk. Dat is ook wel een beetje goed dus... En anders, als het geen lekker weer is, weet je, er zijn best wel veel musea. En dan je gewoon... Je kunt best wel wat doen. Misschien niet een hele week ergens zitten, maar gewoon, gewoon een soort van uitjes. Ik ga lekker naar... Uh... Ik ben gisteren... Dat is gisteren, In Blijdorp geweest. Oh. Dat is ook wel buiten, trouwens. Dat is een vond Dat is het leuk. Dat is gewoon, ja. gewoon een dagje. En gewoon al een diertje bekijken. Ik ga ja. er gewoon niet meer goed op dieren nou, dat is ook een beetje... Dat is gewoon leuk. Dus ja. Doe een staycation. Dan ja. Gewoon in je eigen... Of, of. Nou, ik kom dus achter laatst ook. Laatst. Nee. Al een tijdje Maar er zijn ook best wel veel dus er best wel mooie hofjes ook in Delft. N ja. Nooit ja. geweest. Ik woon hier al vier jaar, vijf jaar. Zo. Ja. ja, dat is gek ja. Ja, ja, dat is gewoon uh, toch wel. Ja, van de, de plek, je ja van, ik moet gewoon naar de bakker, zeg maar. Niet naar de bakken, dan, <laughs> dan, ga, niet Wie gaat er naar de bakker? Ik niet. Je moet gewoon ergens zijn, zeg maar. Jumbo, je je hoor. Ja, nee, ja, nee, precies. Je nee, nee, nee, nee, bent niet, maar. Ik ga niet de mooiste plekjes van de Delft ik Nee. Alleen ja. dat je daar Nee. Maar ik vind het wel. Ja, precies. Terwijl Delft echt best wel mooie plekjes heeft. Ja. En dat weet je dan nou gewoon. Maar dus, dat kan ook. Gewoon je eigen stap is waarschijnlijk echt al best wel veel te doen. Precies. Goed. zijn dan. Nou, ik weet dat degene die deze vraag stelde. Ik heb dit recht aan Aha. Genoeg gedaan. Dit geeft wel een hoop weg. Maar nou, ik ben er niet zo hoor. Word er worden best wel mensen eruit. <laughs> Oké, <Ja. laughs> Laatste vraag ook alweer. Nummer 4. En die vraag is, wie is jullie grootste zonnestraaltje? Jij mag eerst. Ja. Wie is mijn grootste zonnestraaltje? Ja. Um, ik vind het moeilijk om deze vraag te interpreteren. Ja? Maar interpreteren zoals jij wilt. Ja, dat maakt het niet makkelijker. Oké. Okay. Okay. Ja. Um. Yeah. Kies mij. Kies mij. Jij, natuurlijk. ah oh, Wat spontaan. Nou, inderdaad, hè. En ook. Ik, vind, ik veel. Ik vind het zo vraag. gewoon een vraag. <laughs> ja, dit was de laatste vraag. Oké. Okay. Nou, jij mag. Oh. <laughs> ik heb jou geantwoord. Ja. Yeah. Ik mag hier voor jou een oh. Dat mag al. <laughs> Zal oh, een beetje klaar zijn. Nee, ja, ik weet eigenlijk niet zo Maar goed. ook, het, het is ook een verpleegwoord, een monstraaltje. Alsof het een soort van... Wie is jouw zonnestraal? Daar kun je nog iets heel episch op worden. Bij die zonnestraaltje? Ja. Degene die de vraag stelt. Ja, nou, daar ben ik wel bij. Heel ik, leuk ik, zo. Ik, ik ken die persoon niet zo heel goed. Ik wel. In de zin dat ik. misschien wel of met hem zo gepraat heb, maar. Ja. dat kan ik niet. Ik kan het me niet herinneren. <lacht> <lacht> <lacht> maar ja, dat denk ik, per se dat het niet gebeurd is. Ook niet. <lacht> nee, daarom. Nou, Oké. Okay. Nou, dat waren mm -hmm. de vragen. Nou, niet zo populair deze keer. Het ja. was ook echt ja. lang geleden dat we. Uh, ja, hè? Ons, nou, die is... ja. ja, precies. Ehm, um, ja, dan oh, ja. willen we nog uiteraard iets aanraden, want, oh, je gaat echt hard, man. Ja. Maar doe maar even. Kom maar door. Eh, uh, ja, wat, sorry, wat zijn het? En Heb je nog iets het? om aan te raden? Oh ja. <laughs> ik, dan, is... ik ben je net, het heel, oh, ik ben er ook wel veel ingeschrokken. Ja, als wel. We je zo een <laughs> Uh, een aanrader. Even kijken. Um, ik ben naar een podcast aan het luisteren. Dat vind ik heel leuk. Het gaat over geschiedenis. Het heet Fall of Civilization. Hmm. Een podcast. En nou, dat is ook waar het over gaat. Over het maar, uh, beschavingen die op een einde lopen. En, nou, het een hele andere historicus die dat uh, met een heel mooi Engels accent. Dat is ook, daar, wordt het echt daar wordt het echt beter van. 100% beter van. Ja, maar het is echt best wel leuk. Ik stop er best wel veel moeite in. En we zijn ook echt afleveringen. Maar... Nou, het scheelt een beetje, maar er zijn een paar van echt meer dan vier uur. Oh, het klinkt echt goed. Ik ga mijn dan van YouTube. En ik uh, vind het heel uh, oh, om naar te luisteren. Ik moet dit gaan luisteren. Ik heb echt hele saaie klusjes van mijn werk gekregen. Dus ik heb iets nodig om ervan. Terwijl anders ja. dan. Ga ik echt dood. Van binnen. <laughs> maar dit klinkt ja. echt als een hele goede weesheid tijdens. Ja, en het is ook echt fijn. Het is gewoon een hele. vind ik hele chille Ja, dat, dat, dat helpt echt heel erg. Het maakt echt heel erg veel. Echt, echt een ja. beetje David Attenborough. Oh, oh. Van. Maar dan. Oh, dit ging echt goed. Ik wil dit. Ja. Ja. ja. ja. Dus, dat is mijn aanrader. Shit, je was wel echt heel snel. Nu moet ik nog iets gaan. Maar Ik heb helemaal niks in Belgen ja. Oké. Okay. Mo Moet ik even doorpraten dan wil jij Mag, doe maar. Oké, okay. nou de laatste ging over um, Constantinopel. Nee, over het uh, Byzantijnse rijk eigenlijk. En ongeveer drie uur geloof ik. Dat is wel interessant. Nou ben ik echt oh, door mijn net. <laughs> ik ben heel hard even aan het mm. denken. Wat kan ik op dit moment aanraden om te doen in je leven? Even denken hoor. Ja, ik weet het ook niet. Misschien een, een hobby die je hebt opgepakt in de oh, nou, Corona Times. Ja, ik ben dus gaan skieren. Oh. In Corona Times. Oké. Okay, nou. Dat was leuk. Kan ik wel aanraden. Ja. Maar ik weet wel als en ik ben niet de enige in Nederland. <laughs> Want heel veel skiers waren uitverkocht. Maar ik heb een hele kleine voetjes. Dus ik, maar... ik heb nu als in volgens mij de skiers die ik uiteindelijk heb gekocht, waren uh, wel enigszins voor kinderen bedoeld. Maar ik kon gewoon niet maar geen meer vinden dat het niet uitverkocht was in een volwassen maand. Waar dan ook? En toen dacht ik, ja, die houdt tegen. Ja. Helemaal niemand lijkt. Nee. En het werkt gewoon, want ik, dus, ik heb gewoon best wel een kleine maat, dus dan kan dat gewoon. Ja. Precies. Dus ja. Maar dat is best wel leuk. Misschien Maar mijn moeder is ook gaan doen Ja. Het is kort. Oh is best wel chill. En het is in het gegeven van hardlopen. Ik echt. Dat. Ik... Dat is een beetje het gevoel dat ik heb van hardlopen. Niet positief. Hoor. Nee, precies. En wel. En ik merk ook dat ik het soort van. Daardoor ook veel vaker doe dan voor het hardlopen, Omdat ik het gewoon leuk vind. Dan ja. ik een muziekje op, en dan gewoon lekker en dan lekker ja. een pakken, ja. Ja, dat ik wat denk heel dat het gaat wat sneller, zeg maar. Ja, dus je komt wat verder, dat je en... Meer doet. Ja. en het is gewoon net iets minder dat ik helemaal dood ga. En dat helpt. Ja, ja precies. Dus dat is chill. nooit nice. Ja, dus dat is wel leuk. Dat kan ik wel aanraden. Of gewoon, ja inderdaad, überhaupt een hobby oppakken. Het is nu wel een beetje de tijd ervoor. Ik heb hier weinig te doen. Ga eens even wat doen man? <laughs> ik denk wel echt dat mensen nu veel meer denken van oh ik heb tijd over ik moet echt zinnig uh -huh. dingen. Maar zo. ik denk dat je ook, ja, maar ga, je hoeft niet alleen maar zinnig bezig te zijn in je leven. Ja, maar de van tijd. Ja, tijd net. Ja, ik vind het wel een grappig experiment om te kijken. Oké, we doen nu gewoon dat iedereen echt veel meer tijd heeft en veel meer thuis is. Kijk naar wat je Ja, precies. Je ziet nu ook allemaal van die hele fancy uh, grappige statistieken verschijnen. Van, oh, er zijn er veel minder mensen, veel minder baby's die te vroeg geboren worden. <laughs> ja. sinds, sinds corona, zeg maar. Dat niet echt op Oké. Hoe komt dat op? Blijkbaar. Was dat? Die. Ja, ja. Dat, is wel, dat is wel een beetje gekke statistiek. van hele rare van ja. oorzaken, gevoel, situaties. Ja. grappig. Nee, ja precies. Maar ik denk überhaupt gewoon in je leven een paar hobby's hebben die niet per se heel zinnig zijn, maar wel leuk. Ja. Dat is goed voor je. Klopt ja. Ik denk dat corona dat ook wel meer heeft, een beetje meer heeft aangepakt. Uh, een beetje gewoon, je, maar ga, je kunt niet alleen maar hele nuttige, zinnige. Oh, ik moet alle doelen in mijn leven bereiken. Dingen doen. Want dat. Ja, precies. Dat is ook wel oké om gewoon een beetje aan te plooien. Gaan aanklooien. En precies. ervan genieten. En op dat note. De groeten. Joe, later. Doei.